Het is niet duidelijk wie er voor de aanslag in Oslo verantwoordelijk is. Er wordt gespeculeerd over radicale moslims. In Noorwegen speelt de zaak van een Iraakse geestelijke die met uitzetting wordt bedreigd. Hij heeft politici met de dood bedreigd. Er is verwarring over hoe het steunpakket voor Griekenland in elkaar ziet. Volgens premier Rutte en het ministerie van Financiën is de totale steun 109 miljard euro... waarvan 50 miljard van de private sector komt... Maar volgens een woordvoerder van de Europese Commissie komt de 50 miljard van de banken juist bovenop de 109 miljard van de Europese landen. De negentiende etappe van de Tour de France naar Alpe d'Huez is gewonnen door de Fransman Pierre Rolland. Een paar kilometer voor de finish reed die koploper Alberto Contador voorbij. Die eindigde op de derde plaats. Tweede werd de Spanjaard Sami Sanchez. Andy Sleck is de nieuwe koploper. Hij veroverde de gele trui op Thomas Voeckler. Het weer, de bewolking neemt toe en vooral in het noorden kan een bui vallen. Het weekend verloopt herfstachtig met veel buien en wind. Het wordt smiddags niet warmer dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A10, ring Amsterdam-West richting Zaanstad tussen Geuzeveld en de Koentunnel 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BNR? Nee.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM, met nu het weekend in. Ja, en het weekend in begint helemaal uh, vanaf het begin deze, dit uur. Want we hebben als het goed is aan de telefoon uh, Mario van de Ende. Hij is uh, elk baas van de scheidsrechters in Nederland. Geef hem een hartelijk applaus. En dat doet hij ook niet. De NPD die, die doet dat even niet. Um, Mario, ben je daar? Ja, goedemiddag. Hallo. goedemiddag Ja. Um, even kijken hoor. Jij bent uh, oud scheidsrechterbaas zei ik al. Je doet dingen voor de FIFA. Um, voor uh, andere Euro uh, Europese en uh, wereldvoetbalbonden. Uh, ja, ja. Ik, uh, bij, de, bij de FIFA ben ik instructeur. En daar bezoek ik met regelmaat nog uh, wel eens wat landen. Om, uh, ja, om te kijken of de arbitrage daar uh, wat beter van wordt. Mm -hmm. Ja... Um, ja uh, ja was natuurlijk wat ik al zei de scheidsrechtersbaas wat vind je van de kritiek van de afgelopen zon op de scheidsrechters ja scheidsrechter nou, scheidsrechtersbaas ben ik nooit geweest ik heb wel bij de bij KNVB uh, jaren jaren gewerkt uh, mm -hmm. en natuurlijk zelf ook scheidsrechter geweest uh, nou ja, over de kritiek van scheidsrechters kijk het uh, ja het, het is natuurlijk zo dat, uh, dat, dat fouten die die die scheidsrechters uh, maken of beslissingen die, die, die, die, die de wedstrijd bepalen. Mm -hmm. uh, ja, ja, nogmaals. Als je praat over topvoetbal. Uh, ik neem aan dat je praat over, de, uh, over, over het topvoetbal in Nederland. Ja, dan, uh, dan verwacht je eigenlijk uh, foutloze arbitrage. ondanks ja. je weet dat mensen fouten maken. Tuurlijk. Maar ja, kijk. Het, het is natuurlijk zo... Uh, uh, hoe beter de arbitrage, zeg ik altijd maar, hoe beter uh, het spel en de spelers zich kunnen ontwikkelen. En uh, ja, ik, ik vind toch dat er uh, ook afgelopen jaar uh, te veel wedstrijden negatief zijn beïnvloed door, uh, door, door, mm -hmm. door, door arbitrale missers. Ja. En jij bent zelf, wat, ik, wat je net ook al zei, uh, scheidsrechter geweest. Zelfs ja. een hele goede scheidsrechter als ik persoonlijk mag zijn. Um, wat vind jij van het uh, tegenhouden van de Viva van elektronische hulpmiddelen? ja kijk het, het is natuurlijk uh, te gek voor woorden als je praat uh, over fair play en over mm -hmm. zo eerlijk mogelijk uh, uh, beoefenen van de voetbalsport uh, dat er nog steeds uh, niet gewerkt wordt met, uh, met dit soort middelen het is natuurlijk uh, te gek voor woorden dat je dat zelfs op grote toernooien... zoals het WK voor mm -hmm. uh, ploegen doorgingen die, die duidelijke buitenspeldoelen te maken en het doelpunt wat uh, wat bij Duitsland Engeland werd gemaakt, waarbij de bal zeker, uh, zeker uh, 80 centimeter over de lijn was, en wat iedereen kon zien mm -hmm. behalve de grens en schijtwechten ja, dat, uh, dat zo'n doelpunt dan uh, wordt, uh, niet wordt toegekend waardoor natuurlijk de die wedstrijd op zijn kop staat ja. en ik, ik denk dat we uh, zo snel mogelijk uh, als mogelijk is uh, naar, naar hulpmiddelen toe moeten Zitten scheidsrechters op dit moment niet te veel in een keurslijf? Nou, dat, dat denk ik wel eens. Kijk, het, uh, aan de andere kant uh, doen scheizetters dat natuurlijk zelf ook. Want ze vinden het toch altijd wel prettig uh, ja, om al om, om, om, zogenaamd als groep mm -hmm. naar buiten te treden. En, en zich een beetje achter elkaar te verschuilen. En uh, ja, ik, ik ben altijd uh, zelf altijd nogal een schijzetter geweest. Die in, in ieder geval probeerde zoveel mogelijk zijn eigen weg te gaan. Kijk, je hebt natuurlijk een spelregelboek van je jou moet mm -hmm. Uh, maar, maar kijk, in de geest van, uh, van het spelfluit uh, is het natuurlijk ook niet altijd makkelijk. Omdat je natuurlijk nu eenmaal die spelregels zet. Maar ja. wat, wat natuurlijk wel heel belangrijk is, is dat je als scheidsrechter onafhankelijk uh, kunt zijn van alles. Hè? Dat je dus niet uh, laat beïnvloeden door spelers, dat je niet laat beïnvloeden door clubs. En ook uh, niet te veel laat beïnvloeden door bijvoorbeeld uh, de rapporteurs die, uh, die jouw wedstrijden bekijken. Ja, en kan het zo zijn dat bijvoorbeeld uh, Bas van uh, Nijhuis als Twente supporter een wedstrijd van Ajax of PSV fluit? Ja, ik vind dat, uh, dat vind ik niet zo'n probleem. Uh, wat natuurlijk wel een probleem is, is als je uh, duidelijk, duidelijk laat zien dat je uh, met die clubs een bepaalde relatie hebt. Kan. Ja, precies. Ik, hij, hij laat het duidelijk zien, want hij zit daar echt uitgebreid op de tribune. Ik, ik, heb twee jaar, ik heb twee jaar geleden een keer een tv-programma tv op uh, tv-host gezien. Mm -hmm waarin een aantal scheidsrechters uit het oosten ja, met een twintig twint jaar op de tribune zaten. Ja, kijk, uh, wat ik net al zei, als scheidsrechter moet je onafhankelijk zijn, maar je ja. moet natuurlijk ook heel neutraal zijn. En, uh, en je mag eigenlijk natuurlijk niet duidelijk, je, je duidelijke voorkeur laten merken. Nee. Als je al een voorkeur moet hebben, wat ik al zeg, want het staat natuurlijk haaks op de neutraliteit. Ja. Wat is uh, ja, de leukste kant? We hebben nu wat nare kanten gehad van scheidsrechters en uh, hoe je dan bent. Maar wat is nou een hele leuke kant daarvan? Nou, ik denk uh, wat dat heel leuk is van scheidsrechters Of het scheidsrechtersvak op zich. Is dat. Uh, ja, dat je natuurlijk. Als je in de topflight je altijd uh, tussen topvoetballers inloopt. Uh, dat, dat je wedstrijden tot een goed einde kunt leiden. Mm -hmm. En dat mede door jouw leiding. Uh, hopelijk die wedstrijd uh, een echte wedstrijd wordt. En uh, een goede wedstrijd wordt. En dat is natuurlijk iets wat. Uh, ja, wat al een bepaalde bevrediging oplevert. Wat is nou echt de, de absolute topwedstrijd die jij hebt gefloten? Waar je echt goede herinneringen aan hebt, ja, ik heb uh, ja, honderden wedstrijden gefloten en uh, ja, ook een aantal uh, wereldkampioenschappen in Amerika en Frankrijk, Europese mm -hmm. kampioenschappen, supercups. Ik heb uh, uh, ja, wedstrijden gefloten Engeland, uh, nee, Italië en Engeland. Ik heb de wedstrijd gefloten, het uh, is weer een tijdje geleden, maar Real Madrid-Dortmund, dat vlak mm -hmm. voor vlak voor het begin van de wedstrijd uh, een van de doelen omviel, <lacht> waardoor het twee, twee uur duurde voordat die wedstrijd kon beginnen. Ja, kijk, en uh, nogmaals, ik, heb, uh, ik ben inmiddels alweer een paar jaartjes gestopt, maar ik, ik kan nog met heel veel plezier terugkijken uh, op, uh, ja, op, op een leuke carrière mm -hmm. met, met heel, veel, heel veel mooie wedstrijden. Ja. En de nare kant, want ja, je hoort als hij het zegt ook wel snel, uh, ja, merk je het eigenlijk als mensen op de tribune jou gaan uitschelden, als het een klein groepje is bijvoorbeeld. Ja, nou ja, kijk, uh, uh, een goede schijzer die scherp is, die ziet en die hoort en die voelt alles. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb goede oren, ik heb gelukkig ook goede ogen gehad. En, maar ja, je, je hoort alles ja, en dan de ene, uh, kijk, het, het is natuurlijk heel belangrijk dat je daar, uh, dat je daar goed mee om kunt gaan. Mm -hmm. Kijk, uh, je, je weet, uh, als je één keer fluit, dan heb je elf mensen voor, elf mensen tegen. Ja. En, dat is, en dat is bij het volgende fluitsignaal is het alweer weer anders. Ja, en, en daar moet je mee om kunnen gaan. Je moet kritiek een plek kunnen geven. Uh, ja, ik, ik zeg altijd kritiek. Dat is een dat is advies wat je krijgt. Ja, nou. Ik probeer het altijd positief te vertalen. En uh, ja, nogmaals, je weet als scheidsrechter uh, dat je dat je kritiek kunt krijgen. Nou. Als je daar niet mee om kan gaan, dan zeg ik al van uh, dan kun je er beter niet aan beginnen. Ja, en uh, over volgend voetbalseizoen, wie denkt u dat er een uh, wie wordt een verrassende. De verrassing. Uh, ja, wie wordt de verrassing? Welke club? Uh, de verrassing. Ik denk. Uh, ja, net zoals vorig jaar. Voorseizoen uh, Ader-Den Haag. een hele positieve verrassing uh, was. Ja. Uh, denk ik dat dit jaar. Uh, NEC dat kan worden. Uh, ik, ik denk dat een. Uh, Waren ze dit jaar ook al wel een beetje, toch? Hmm. Ze hebben ja, maar al, maar Ik denk dat ondanks het uh, vertrek van Flemmings. dat ze er niet veel minder op zijn geworden. En ik heb het idee dat ze nu ook met een. Uh, uh, betere trainer aan het. Uh, ja, aan de slag gaan. Een ja. andere trainer, die Alex van Storen. Ja. Ja, ik denk dat, uh, als je praat over kampioenschap, uh, dat zal gaan tussen Ajax en PSV in mijn optiek. Ja. Twente niet? Ah, waarvan? Nee, Twente, ik denk dat Twente, uh, ja, toch uh, aardig in de problemen komt omdat ze natuurlijk nu ook weer ja, die enorme ramp uit het stadion mm -hmm. achter de rug hebben en ja. Ja, daar, daar ongetwijfeld uh, de naweeën van zullen krijgen. Ze zullen een tijd niet kunnen spelen in hun eigen stadion, in ieder geval niet uh, op een normale manier. Zullen, uh, helaas is dat, ik, ik zeg dat ze een goede, goede spelersgroep hebben. Ja. Ze hebben, ze hebben een, een prima trainer aangetrokken. Maar ik denk gewoon dat uh, de problemen die rondom de, dat stadion. De, want dat gaat natuurlijk nog maanden duren voordat het kolos is. Daarnaast uh, spelen ze eigenlijk dan uh, ook in de Europa Cup. Uh, niet echt allemaal thuis te strijden. Ze moeten straks ook al uit gaan wijken naar Vitesse. Uh, Een Europa Cup jaar uh, vergt ook veel inspanningen. Ja. Dus, en ik denk dat gewoon Ajax. Uh, ja, waar niet zo gek veel veranderd is. Uh, maar ja, het is ook nog geen 31 augustus hè? Dus er kan, nee. er, er kan er natuurlijk wel wat veranderen Maar als de selecties blijven zoals ze nu zijn Dan denk ik dat uh, 1 Ajax, 2, uh, 2 PSV en 3 Twente worden Oké okay. uh, Wie gaat dit seizoen erg tegenvallen denk jij? Ja, tegenvallen dat is een... <laughs> dat, dat, dat weet ik niet Ik, ik, ik, weet, ik denk wel dat, uh, dat Excelsior en uh, VVV het heel moeilijk gaan krijgen mm -hmm. Ja, en uh, kijk als geboren Hagenees uh, denk ik, hoop ik altijd dat Ado het goed doet, maar ik denk dat ook Ado uh, ja, toch wel kwaliteit heeft ingeleverd. Waardoor ze. En ze gaan natuurlijk ook nog Europese krachten versspelen. Ja. Ja, ja, ja. uh, dat, dat die het niet kunnen brengen wat ze volgend jaar brengen, maar. Uh, ja, AZ, Groningen zal, zal de subtop zijn en dan zal je weer mm -hmm. een, grote, een grote groep krijgen die, uh, die daarna Feyenoord, Utrecht, uh, misschien ADO, NEC wat ik al zei, Herenveen wat dit jaar waarschijnlijk ook toch wel iets sterker kan worden dan Ja, uh, ja er zullen, er zullen, er zullen er gek veel uh, verschuivingen zijn, denk ik. Ja, en uh, over Koeman gesproken. Die gaat waarschijnlijk of is al zeker? Is zeker. Is zeker. Gaat Feyenoord doen? Uh, denk je dat dat wel goed gaat? Want hij heeft al een paar topclubs gehad waar het niet altijd even goed ging. Nee, maar goed. Maar kijk, ik denk dat het gewoon een hele logische keuze is. Kijk, als je in, in, in, bij Feyenoord, dat is toch een, een club met een, mm -hmm. een, met een mooie historie en een grote aanhang. Dan denk ik gewoon dat je een, een, een, een trainer moet hebben die in ieder geval weet hoe het in de topvoetbal ja. gaat. Ja, en ik denk dat ze wat dat betreft geen betere keuze kunnen hebben dan, dan Koeman. Als je praat over de trainers die op het ogenblik beschikbaar zijn. Wat mij opvalt is dat ee, Twente en Feyenoord allebei eigenlijk uh, ja, Ajax-gerelateerde trainers aanstellen. Dat vond ik wel iets grappigs eigenlijk. Koalia is natuurlijk uh, best wel succes trainer bij Ajax geweest ook. Ja. Koeman is een succes trainer bij Ajax geweest. Ja. En die worden nu allebei van... Ja, van, van de, van de, ja van, eigenlijk van concurrenten worden die... Ja. In, de, maar ja, dat is ook een beetje inherent aan het trainersvak. Uh, uh, er is natuurlijk ook een carousel dat blijft draaien. En, uh... Ja, ze, ze, ze zullen elkaar met regelmatig weer tegenkomen, denk ik, ja. Ja, en dan... Op... En, en Nederland is natuurlijk een klein landje waar het aanbod nou ook van toptrainers natuurlijk ook niet echt groot is. Ja, en opvallend is ook natuurlijk dat, uh, dat Ajax uh, wel grote naam heeft voortgebracht en nu ook een hele grote namen in de jeugdopleiding heeft. Ja, met met, met, met Jonk en Berghand. Ja. dat wil je. Ja, en ook wie, wie ze erbij hebben gehad natuurlijk. Ja, ja, ja, ja nee, absoluut. En ik denk gewoon dat... Uh, maar goed, dat, dat geeft ook alleen maar aan dat... Uh, dat Ajax ook vooruit wil. En ik denk dat uh, als je ooit nog eens een keer een rol van betekenis wil gaan spelen in mm -hmm. het wereld, ja, dan zou, je, dan zou je toch vanaf de, vanaf de grond, vanaf de jeugd, helemaal op moeten bouwen. Oké, okay, uh, mogen we hartelijk dank voor het interview. Ja, tuurlijk, uiteraard. En jullie uh, wens ik uh, heel veel succes uh, ja, met jullie programma. Ja, bedankt. We gaan even kijken of het applaus nu wel werkt. Nee, nog steeds niet, nog steeds niet. Uh, Ja, dan hartelijk bedankt uh, Applaus mee, die, die, die hou ik toch wel te goed, <laughs> dat, goed. Uh, well, misschien, misschien als je nog heel even één seconde heeft Als zegt, dan was ik ook niet echt uh, altijd gewend aan het applausen. <laughs> krijg je eigenlijk als zegt wel applaus? Vraag ja, ja nou, dat, dat, dat krijg je wel eens, maar je, je krijgt eerder applaus als je gestopt bent en dan, en Net zoals nu, hè, dus, maar ook zelfs, zelfs dan hapert het, begrijp ik <laughs> <laughs> Nou, hij werkt echt niet vandaag, ik weet niet wat het is Misschien, uh, kun je nog één keer kijken ja, ja. Nee, hij werkt niet. Nee. Oh, oh. Nee, Ja, goed. In ieder geval heel veel uh, plezier en succes met je programma verder. Ja, wij nee, geven wel applaus. Ja, hartstikke bedankt. <lacht> Oké. Okay. Tot ziens. Hoi. Hoi. Dat was, uh, ja... even van de Ende. Ik zit even te denken, wat is er nou aan de hand? voor mij doet hij het nu wel. Dan heb ik zo het idee, als ik op mijn computer kijk. Ik hoor het toenemen. Ja, ik hoor het toe Even kijken hoor, gaat hij werken? Zal Mario nog aan de telefoon hangen? Nee, hij werkt nog steeds niet. Oh, oh. Um, misschien kan Niels even een nieuwtje voorlezen. Ga ik een nieuwtje voorlezen? Ja, even kijken. Een heel leuk nieuwtje. Deze. Ja, nou we gaan we het even hebben over jouw moeder. Marga Bol is directrice, ge of, uh, di ja, directeur, directrice geworden op de OBS, de Duimroos. De Zandvoortse basisschool heeft na 14 maanden eindelijk weer een directrice. Albreiders was dit. Marga Bol van adjunct. adjunct. Directeur? Ja, precies. En volgt AB-rijders AB, er nu als, uh, op als schoolhoofd. Dus uh, dat tot is zover het kort. Heel leuk eh, nieuws. <laughs> ja. Voor mij dan. Wat, wat vind jij ervan? Ik vind het heel leuk. Ik geef ja. mijn moeder echt heel erg. Ja, dat ja. is mijn moeder. Ik moet toch even dat nieuws erin. Dat vind ik wel een groot nieuws. Het staat ook in de krant, hè. Dus dan is het nieuws. Nee, ik vind het erg leuk voor haar. Want uh, ze doet echt haar best. Ja. En uh, ja, daarom gun ik het ook zo enorm. Top. Als het goed is, doet hij het nu wel. Ja. Ik zie hem hoog springen. Ik ben helemaal buiten aan het rennen Mag niet uit. Even kijken of het werkt Ga even met Applaus testen natuurlijk Want Applaus is natuurlijk wel hetgeen wat mijn moeder verdient Kijk, komt hij hoor Ja, nu wel Kijk Technisch hè, technisch <laughs> uh, Zullen we dan maar meteen beginnen met de, de dance Of de, de, de, de weekend hit De weekend hit hey. Even op adekomen hoor uh, De weekend hit, dat is even, kijken. Um, Snow Patrol, de nieuwe Snow Patrol En daarom zei ik ook, hou dat het woordje winter in de gaten Want winter, sneeuw Midden in de zomer. Ik vind het wel raar als je als snow patrol midden in de, in de zomer een liedje gaat uitbrengen. Waarom? Nou, om de simpele reden dat het snow patrol heet. En er is wat geen snow patrol. Nou, eigenlijk wel in de helft van de wereld. Zeg ik net benenken. Ja, dus, dus, dus uh, ja, het is altijd goed. Ja, maar kan jij je voorstellen dat het met kerst in Australië gewoon lekker weer is? Ja Dat zou ik wel echt niet leuk ik vinden Ik ga met kerst naar Australië, denk ik Ja? Ja Gezellig Ja, gezellig, hè? Ja, ja toppen ga ik gewoon. Lekker chillen in Australië ja, Maar dat is down under, daar is gewoon Ik kan me dat niet voorstellen Maar zo niet Omdat het feit dat het kerst is en er sneeuw bij hoort mm -hmm. Dus um, Laten we gaan luisteren De nieuwe plaat van Snow Patrol heet Hoe heet die, Niels? Cold out in the dark De don Het donker, hè? Het is gewoon dichtbij Ja Zomer Met een winterstintje Just go. Dit was dus de nieuwe Snow Patrol, wat vind jij ervan? Ja, vind het wel een uh, rustig nummer. Ja, ik vind het eigenlijk totaal anders dan Snow Patrol. Ja. Want ja, je bent changing cars en dat soort nummers gewend, maar dit is echt totaal iets anders. Ja. Maar ja, dat heeft ook alweer weer zo zo'n charme. Laten we beginnen met het uh, nieuws. En het eerste nieuwtje is uh, de Watertoren. Want de Watertoren is ingepakt door uh, HTC, of HTC, dat telefoonmerk. En uh, bijvoorbeeld ook de Tourploeg. Um, die hebben een, of een, een actie, HTC Cha Cha. Of tacha Oh uh, ja, de watertoren is volgens nog uh, alleen aan de voorkant grotendeels is gewoon beplakt Dat is echt, ik denk 40 bij 40 meter zo Ja Dat is echt bizar En het lijkt erop dat uh, ook in de rest van Santander er wel iets gaat gebeuren Het zal geen 40 meter zijn Het is 40 meter Dat ding is 80 meter Nee, heel gek Ja Nou, 30 meter dan Weet, weet je hoe lang 20 meter is? Heel lang Ja <laughs> Maar, het, hij is erg lang, laat ik het daarop houden Maar het is toch best wel bizar Ja, klopt wat, wat zou jij doen als gewoon. Ja, als je er woont hè, dan zie je nu gewoon elke dag in plaats van tegen een raar gebouw. Nou, dat aan te kijken, raar. zit er nu reclame zit op. zit er nu reclame op. Gewoon klein dingen. Ik zou er niet zo druk om maken als je nee? dit doet. Nee. Zullen we er maar mee ophouden? Ja. Volgende keer nieuw, nieuws. Ja, surveillerende politie en mensen hebben, hielden in de nacht van zondag op maandag maar liefst drie drankrijders aan. Oeh. Rond. Uh, 10 voor 1 Snap jij dat nou dat mensen met drank op gaan rijden Dat is toch wel echt eh? Nee niks Nee, <laughs> nee maar wa waarom ga je Uber als je drinkt Dan weet nee, je dat ja, je mag rijden Ik vind het heel stom Ik ken, uh, ik ken ook een aantal gevallen waardoor uh, Mensen overleden doordat ze zijn gereden Door mensen onder invloed En ik vind eigenlijk niet dat het kan maar dan, maar ik, vind, je... ik vind serieus dat als je wordt gepakt Met uh, Kijk als je te klein weet veel is oké. Okay. Ja dat kan maar als je echt lam achter het stuur zit, vind ik echt dat je vooral dat je rijbewijs kwijt bent. Maar ook mensen die zeg maar lam op straat lopen, heb je dat wel eens gezien? Ja, maar dat, ja, dat is wat anders. Ja. Nee, dat is niet al, nee, want bij mij bijvoorbeeld in de straat, daar lopen ze dus gewoon... Die kunnen ze, die, ja, kunnen, ze kunnen je niet doodrijden. Nee, dat weet ik, maar ze worden wel misschien doodgegeven. Weet je hoe die over straat die lopen gewoon zichzaggend, lopen ja, die over maar, de weg. Maar als de politie die ziet, worden ze ook opgepakt. Dat, dat is waar. Over de weg gesproken, even is een nieuw nieuwtje. Dat weet ik uit mijn hoofd. Uh, daar uh, start uh, in 2013 de Olympiatour. En de Olympiatour weet je wat is daar? Ja, wat houdt dat in? Dat is een, uh, de grootste wielren -amateur koers Oké. Okay. En onder amateurs dus ook vallen ook. Ik je kan ook met mijn open fiets meedoen <laughs> Nee, dat kan weer niet. Onder amateurs vallen bijvoorbeeld uh, de vooropleidingsproef van de Rabenbank. Ja, van die, de, kansen, de jeugd. De jeugd. En uh, het is wel erg leuk want dat start dus gewoon bij mij voor de deur. Daar zit een proloog. Uh, volgend jaar start hij ook, of de finish die in stand Ja. Uh, in 2013. Dan start hij niet alleen in Zandvoort dan, dan, Dat is het proloog Maar uh, Finischt hij ook nee Vertrekt hij ook nog eens een keer uit Zandvoort En in 2014 Je zegt hij vertrekt niet alleen maar hij start dan ook, ook. Ja. Uh, ja Dus hij start eerst, en finish dan? Ja dat is de proloog En daarna uh, finischt hij Nee start hij ook weer in Zandvoort Oké okay. Zo'n beetje dubbel En uh, ja in 2014 is ook hetzelfde. Dan, dan finisht hij ook weer in Zandvoort En Toppetje. dat is best wel groot Of wel top, leuk top. nieuws Want de Olympia Tour is best wel groot Maar het kost ook wel veel geld Wat vind jij van jou rennen? Ja leuk Wel interessant Jij vond het echt... Ik heb jou... Ik denk dat ik jou een beetje aan het in heb geholpen Nee, valt wel mee Jammer, Was Jammer. Het wel Jammer. <lacht> Dan de kermis Niels Moet ik hem voorlezen Nou voorlezen, Rana hoofd. Uit mijn hoofd Ja, er is dus kermis in zijn antwoord Heb ik gehoord En waar is die? Ja, daar weet ik uh, het. Op het Badhuisplein Op het Badhuisplein En de boulevard eh, uh, zal even een paar attackjes op noemen Oké, de Ja, Het is gesponsord door Frans Bauer. Frans Bauer, natuurlijk. Jan Smit. En er staat een draaier, suikersbin Power PowerDazer, Dancer. De Bussensport. Wat is dat nou een bussensport? Ik heb geen idee. Skibal. Ik weet het wel, dan ga je gewoon de bussen tegen elkaar halen. Precies. Skibal, autoscooter, grijpige kranen, trampolines. Showtime. Matsumatsu komt langs. Dora komt langs. Elma komt langs. En het staat er allemaal van 22 tot en met 31 juli 2018. Wat zei je? Ik zei niks oh. Ik hoorde. Um, nou voor de rest Het is wel erg leuk En we hebben natuurlijk Twee vuurwerkshows En dat is wel heel lang geleden is dat, het, dat er überhaupt Een vuurwerkshow was Op de boulevard En uh, ze vrezen maar Dat, dat, dat, dat kennen ze hier komen. niet Ook niet met oud en nieuw hè? Dat, doen, nee, ze hier dat doen ze niet Nee dat doen ze niet Eigenlijk wel heel erg Sterker nog Gewoon niet goed vuurwerk En daarbij bedoel ik natuurlijk integraal vuurwerk was het laatste nieuwtje Dus is over de nieuwtjes Over uh, wat dat zijn drie minuten bij Bas Eh uh, van AX1 op de telefoon. Ja. Hij is de hoofdredacteur. Grote ja. AX1 site. een grote AX fansite. En we gaan nu luisteren naar weer een, naar een nieuw nummer van Elena. Namelijk uh, Disco Romancing. Als ik eerlijk ben vind ik het geen leuk nummer. Maar ja, wat vind jij ervan? Dat ik uh, ik ken niet. hem nog niet. Ik ken hem wel. Ik vind het een beetje hetzelfde. Nee ja, hoor, het is leuk nummer. Alena disco romancing Romancing Het is uh, heel romantisch, dit disco natuurlijk Het zo romantisch als de temperatuur hier binnen Want ik dacht, laat ik de airco op 30 graden zitten Nee, nee. ik zei in het begin van de uitzending, ik ga alvast wennen aan Spanje <laughs> En dan zit ik hier, sta ik hier met jou en ik denk, wat heb ik toch warm? Maar ja, dat, uh, ik had de airco op 30 graden gezet Ja, airco op, ja wie doet dat airco op, weer op 30 graden Even kijken of het applaus nu al werkt, ik denk het wel We hebben namelijk uh, Bas van AX1 aan de telefoon Hij doet het weer. Ja, Goeie avond is het alweer, hè? Ja. ja jij bent hoofdredacteur van ax 1. Ja, klopt. Dat, dat is een van de grootste ax fansites. Ja. Daar mag je wel trots op zijn. Um, ja. Ajax staat uh, wel erg in de picture omdat ze kampioen zijn geworden. Ja. Wat, wat verwacht je van komend seizoen? Ja, uh, komend seizoen gaat denk ik een heel mooi seizoen van Ajax worden. Want uh, als je kijkt, um, ja, wat, wat Mario net ook al aangaf, het zal waarschijnlijk weer gewoon een top 3 gaan worden. Van uh, Ajax, PSV in Twente En uh, ja. Ja, als je naar Ajax kijkt, kijk je natuurlijk altijd naar het kampioenschap ja. En als je uh, ja, naar het kampioenschap kijkt, zie je nu dat Ajax zich um, heel goed versterkt heeft mm -hmm. en Vooral in vergelijking met de rest Ze zien natuurlijk Theo Jansen, dus ze uh, in uh, transfer Een, hele, een go dan. hele goede aankoop Ja, zeker weten En uh, ik als, je kent ja, als je kijkt naar Siegtersson, dat is ook de spits die Ajax echt nodig heeft Eindelijk die, ja, die balvaste spits, en hij heeft ook al gescoord Ligt Bundy met het hoofd. En ja, hoe vaak uh, kan je dat dan zeggen eigenlijk ja. worden met het hoofd? Ik heb, van, ik heb die goal vanmiddag gezien tijdens mm -hmm. een herhaling. En ik vond het echt een, een wereldgoal. Hoe die ja. voor die man kwam. Ja, het is dus echt iets wat, wat Ajax al miste. En wat ja. ja, je er toen met Pantricht had dat? En uh, waar ze waren toen hem heen draaien, maar ja, Ajax zocht nu weer zoiets en uh, ja, zichtbaar zou de perfecte split worden, en wie weet. Want uh, ja, um, Zietersonde is natuurlijk ook lang en AX had eigenlijk alleen maar de laatste tijd. Vond ik, ik ben echt ax maar ik vond dat ze redelijk het werk hadden. Anita bijvoorbeeld, ja. zulke spelers. En nu maar die staat, die staat niet in de spits. Nee, dat klopt, maar je had wel allemaal niet zo lange mensen. Ja, en hey, die heb je nu wel. Um, ja, eigenlijk is het dat body waar iedereen over spreekt en dat is ja. mooi. Ja. En dan moet Theo Jansen, die kan natuurlijk ook een uh, aardig schouderduwtje geven. Zeker, en uh, natuurlijk zijn vrije trappen voorzetten en noem het maar op Pasen ja klopt, maar daar heb je bij Ajax al heb je Eriksen, Simeon ja klopt. En desnoods uh, kan Frank de Boer het veld in komen dus <laughs> <laughs> ja, uh, ja. welke Ajax ziet valt jou dan eigenlijk het meest op in de voorbereiding uh, in de voorbereiding ja um, ja dat is ik denk vooral snijder denk ik, vooral, uh, denk ik. De, de jongere broer Rodney Snijder ja mm -hmm. yeah. dat is een talent die komt uit uh, de AE uit Jong Ajax ja yeah. En uh, ja, die komt nu bij de eerste en uh, ja, Frank de Boer is er helemaal lyrisch over hem. Dus, uh, hij vindt hem nog helemaal te gek. Het is een, uh, ja, ook een aanvallende middenvelder. Yeah. Hij speelt eigenlijk een beetje hetzelfde hoe Tom uh, Jansen speelt. dus zijn uh, eigenlijk concurrenten van elkaar. Maar, ja, hij, hij komt natuurlijk uit Jong Ajax en ja, hij heeft al een paar keer meegetraind. Maar hij is nu gewoon één van de beste in het veld. En uh, ja, iemand anders was Serero, yeah. Dat is een heel klein Zuid-Afrikaans uh, mannetje. En die komt van Ajax Cape Town. En uh, ja, die speelde tegen Brunby was hij man of the match. En scoorde zelf ook En de prachtige uh, individuele actie. Mm -hmm. Dat is echt, ja, het is een heel klein ventje, heel technisch. En uh, ja, ik dat, dat, dat wil wel zien als hij uh, het grote mee kan. Want en, hij is echt geweldig. En Mat? Mat Rits? ja, maar die gaat nu met eh, uh, met Jong IJs mee trainen. Dus die mm -hmm. gaat waarschijnlijk net niet halen voor de eerste selectie. Maar hij is wel erg goed. Ja, daarom. Het is echt, uh, de, ook zo'n jong talent. Er komt echt helemaal niets. Ja, hij is een terug naar gehaald. En uh, ja, we zien wel waarom hij gehaald is. Het is een bellig. En, uh, ja, hij kan zeker mee met de twee andere Belgen die Ajax heeft. Vertongen in de andere wereld. Ja, en even terug naar Roddy Snyder. Wat, wat vind jij van hem? Ja, ik vind hem een zeer goede speler. Hij lijkt ook wel een beetje zijn broer. Ja. Ik weet niet of hij twee tweebenig is, maar... Hij, nee, ja, hij, geval... hij is stijf link, linksboten. Ja, oké, okay, ja. Dat is ook handig, maar in ieder geval... Uh, uh, ook een goed schot in zijn benen goed mm -hmm. overzicht. En hij is ook heel, uh, heel handig. Hij is ook een kleine ruik. En dat is ook nodig op het midden van het Ajax. Ik heb uh, namelijk twee wedstrijden van hem gezien bij Jong Ajax in de toekomst. Ja. Maar daar vond ik hem niet zo spetterend eigenlijk. Nee ja, dat, kijk, omdat hij deed, valt hij natuurlijk op. Ja, natuurlijk. Ja, oh, natuurlijk hij is familie van, maar ja, nu is het ook echt aan het bewijzen. En, uh, hij heeft ook al een uh, paar keer gescoord, maar nou, drie, vier keer. Oké. Okay. Dus uh, ja, hij doet het echt geweldig. En Miss dat is natuurlijk, misschien uh, is het bij jong Ajax ook wel een beetje een motivatie kwestietje. Je speelt in jong Ajax, niet in Ajax 1 en nu speel je in Ajax 1 en dan kan je misschien wel opeens 10% meer ofzo. Ja, dat is wel. Die, Ik gaat zien. Die, die werkt toch ergens voor. En vooral als je Theo is concurrent hebt, kan je ook zoveel van leren. En daar leer je veel meer van dan een, dan een Mats Rits, die je eigenlijk ook nog moet uh, kijken. Ja. Oh. En wat is het laatste nieuws om Trent Ajax? Ja, dat is natuurlijk Maarten Stekelenburg. Hè. Vandaag, uh, vandaag gaat eigenlijk beslist worden of hij uh, gaat vertrekken. De, de directeur van Roma, die is nu in... Uh, van Aas Roma, Epiaanse club. Ja. Die is nu in Amsterdam om te gaan overleggen met Rob Janssen, de zakmannemer van Ajax. Ja. Van, van Stekelenburg. En uh, ja, Ajax... Die, ja, die wil 8, 9 miljoen voor hem hebben. Ja. Yeah. Maar ja, Averoma die zegt ga ja, heeft nog maar een uh, Stekelenburg wil maar een contract voor één jaar. Ja. Yeah. En uh, ja, we willen er niet zoveel gaan betalen. En als je natuurlijk bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar Neof, die nu naar Bijmuntjes gaaf, gaat, kunnen mm -hmm. op hier, yeah. Dan was het 20 miljoen. En ja, precies dat is vergelijkbaar met Stekelenburg. En als Stekenburg maar voor 5, 6 miljoen wegval gaan, ja, ja dat is het toch heel zonde. Maar Stekelenburg is wel een wereldkeeper vind ik. En IJs ja, gaat daar wereldkeeper. Ayse gaat daar Babels voor terughalen toch? Ja, dat, is, dat zijn geruchten, maar... Uh, Babels, ja. van Nek. <laughs> Cabo Babels, ja. We hebben oh, we Jeroen van Verhoeven, van Kabor van Babels en Kenneth Vermeer. Kenneth Vermeer is trouwens wel een hele goede keeper. Ja, daarom. Als Vertonger, er zijn ook een uh, aantal geruchten over. Als die zou vertrekken, zou het uh, eigenlijk een groot drama zijn. Omdat je dan ja. gaaf wat gat weer in de verdediging. Maar je hebt natuurlijk nu uh, Vermeer nog op dag. Sterker nog, dan vertrekken je twee aanvoerders. Ja, dat zou allemaal uh, een drama zijn. Maar Jeroen ja. Jans was ook een goede aanvoerder. was hij uh, tegen Brunby ook al. Dus <laughs> we hebben er nog één. Ja, en um, Amoa. Hoe zit het daarmee? Amoa. Ja, dat, uh, dat, dat, is allemaal, uh, dat gaat allemaal niet door. Er was, waren geruchten van de Telegraaf dat uh, Amoa ook op het lijstje staat bij Ajax. Heeft Frank de Boer zelf uitgesproken? Ja, gerucht kan je het niet noemen. Maar ja. Amoa, dat is een, een, een jongetje die uh, plus 30. Moet je ja, ik kan het natuurlijk niet meer noemen. Hij is, uh, ze willen hem als pinsitter gebruiken. Ja, ja Amoa ziet ook al die gasten van rond de 30. Die gaan allemaal ja. naar Abu Dhabi en naar, naar <laughs> Dubai en zo. En die krijgen dan 4 miljoen per jaar en dan, uh, ja, dan we een mooi pensioen. Dus dat, dat wil hij waarschijnlijk ook wel. En, uh, ja, de, de, hij heeft ook voor een salaris van rond een miljoen. Ja. En ja, als je een bankspeler al... Um, een miljoen betaalt, dan? ...gaan laten zitten. Terwijl je Castillion, Castillion ook, onthoud die naam. Mm -hmm. Dus uh, een spits bij Ajax. En de, nou, ook uit Jong Ajax, ja, die heb, heel mooi. Die heb ik nog zien scoren tegen NSE. Ja, ja, ja, ja. Ja, Ja deed hij uh, prima. En je hebt natuurlijk ook Sim uh, de Jong nog. Die, ja, ja. Nou, die kennen we allemaal wel. Wat denken we... Wat, vereniging, goede versening. Transfervrij? Geen transversum. Ja, ja, ja, ja. Kun je pin al zitten allemaal. bij Nederlands elftal geweest ja, altijd? dat vind ik dan beter dan Moa. Ja, ik vind het ook veel beter. Ja, ah. We moeten ook maar kijken hoe het allemaal zit. ik vind nog een ook oud hè. Dus, uh. ja, ja, maar ja. dat was Ooyer ook. Ja, maar Ooyer komt uit Amsterdam. Dat is waar. Dus uh, ja, Viteel de ja, die komt ook niet uit. Uit Arnhem. Vitesse. Ja, ja Vitesse. Ja. En wie wordt de grootste concurrent van Ajax dit seizoen? Ja, dan ben ik het toch wel Mario van de N eens. Dat zal toch PSV gaan worden. Want uh, ja, um, Twente die heeft toch veel, ja, die, ja met, alle ge met alle gedoe natuurlijk, Stadium. met het stadion nummer ook een. Helemaal gewecht. En zijn Jansen kwijt, de dus spelmaker. Mm -hmm, en yeah. dan, ik, ja, ik betwijfel dat Ruiz, die zal misschien ook nog wel weggaan. En dan, uh, ja, dan weet ik niet hoe. Dus ze hebben ook geen grote aankopen voor terug. Alleen Willem Jansen op het middenveld van Rory SV bijvoorbeeld. Maar ik weet niet of dat het echt goed gemaakt is En als je kijkt naar, uh, naar PSV, ja, die is dan wel helemaal het uh, kwijt. Nou, ze hebben natuurlijk wel Wijnaldum, Mertens en Strootmannen voor terug. Het zijn toch drie goede jongens? Nou, ja, ja. wat ik daarvan vind, hè. Het zijn wel drie goede jongens, maar ze, ze, ze kunnen nog echt heel wisselvallig zijn. Theo Jansen kan niet wisselvallig zijn. Nee, klopt. Nou, ja, maar je moet echt van de kleintjes winnen, En uh, kijk, ik, ik, Ajax is beter dan, dan PSV en Twente. Dat, ja. uh, dat is ook papier en dat zal ook al in, uh, in het echt gaan gebeuren. Maar ja, je moet ook tegen VVV winnen. En de Mertens die kan echt wel uh, uit de voeten tegen VVV. En ik denk, als je tegen de kleintjes weer... Uh, ja, daar moet je ook maar van winnen. Dan zullen we ja. zien hoe ze dat uh, tegen Twente en uh, Feyenoord zullen presteren. Ja. Yeah. Ah, Feyenoord. Dat ik Feyenoord nog noem. Maar, uh, <laughs> <laughs> die, die kennen, ja. die, die hebben eigenlijk echt, echt alleen maar Ajax-treders benaderd hè? Ronald Koeman, Louis ja, van Gaal. Nu, ja, uh, ja, die gaat ook van baantje naar baantje. Ik weet ook niet uh, wat voor ambities ze hebben, want met zo'n selectie worden ze niet serieus voor het linker gaan vechten of... Uh, ja, ze mogen niks ze investeren. Dat... Echt niet, nee, daar ja, ze mogen... Zo, in... moet... Ja, Ze moeten nog een speler verkopen hè. Ja. Maar dat gaat het niet lukken. Nee, dat, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Maar ja, het is een hele matige selectie. Allemaal Excelsior spelers natuurlijk. Want je hebt nu Klaasje en alles. Je hebt allemaal ja. middenveld. Fernandes. Ja, die zijn goed bij, bij Excelsior. Maar ja, in het eerste van Feyenoord. In een Kuip die elke, elke week uitverkocht is. Ik wil hem maar zien hoor. Fernandes maar, ja, is trouwens een heel lekker drankje. Ze <lacht> zijn heel gehad. Nee, nee, nee. um, <laughs> nou heb ik vernomen uit het gericht. weet dat jij redelijk in de buurt van Haarlem woont. Hoofddorp. Hoofdopel. ja. Nou, daar wordt ook uh, de Olympia-ronde gereden, hè? Ja, ook hier. Da ja. Hey, kijk, dan hebben we toch wel wat gemeen. Nou, die is in ieder Theo Bos nog, dus uh, er niet alleen maar kleine mensen, hè? Nee, de, de voor mij de toch ook? Van nee. uh, Rabo en van Vakantse Ja, ja, ja. ja, Sol, ja, ja. Shimano? Uh, dat ja, is wel een. De... Uh, komen daar. Um, Maar, we hebben drie uh, voetbalquizvragen. Ben oh. je er goed in? Nee, ik niet. <laughs> waar waar ja. denk je dat voetbal is ontstaan? Dat zijn ABC-vragen. A, ah, Nederland... B Engeland. Engeland, ja. Engeland, ja, dat is goed. Ja. Um, wat was de eerste Nederlandse voetbalvereniging? Is het HFC Haarlem, Koninklijke HFC of Allianz 22? Dat was Koninklijke HFC. Ja, en deze is echt. Die gaat ze alle drie goed hebben. En, ja, ik heb daar uh, uh, uh, gevoetbald. Ja. Dus gevoetbald? eerlijk. Ja, dat is flauw. En de laatste vraag ja. is, <laughs> hoeveel landtitels heeft AIS gepakt? A, 20, B, 30 of C, 33? Oei, oei, oei. Die is zo uh, lastig, hè? Mm, eh, uh, nou doe het maar B dan. Ja. Oh, dat is, oh kijk, even kijken of het goed is. Ja. Yeah. <laughs> <Tomgeroffel. laughs> <laughs> oh, het is goed. Oh God. Het is echt goed. Ja. <laughs> maar wat verwacht jij, uh, ja, jij eigenlijk? Tour de France, daar weet je ook trouwens heel veel van. Laten we het daar ja. nog heel snel over hebben. Fuck Claire, eindelijk uit het geel en daar ben ik zo blij mee. Ja, dat, uh, dat, is, dat is arrogante Frans man hè? Ja, ja dat is ja, het ja. echt. Die Fransen zijn helemaal gek van me Het was ook wel grappig vooral toen... Uh, uh, er was een Nederlandse bocht op al die dan. en uh, Fugler draaide erop en al die Nederlanders gingen schreeuwen boe boe, <laughs> en uh, ja die die, die, die ging met zijn handen zwaaien die werd helemaal geïrriteerd en werd boos geweldig om te zien ja, ja, ja, ja. nog zeven uit mijn hoofd ja maar nu en die Slek hè ja Slek gaat na Evans gaat de tour winnen want Evans die heeft echt zo'n ja. magistrale tijdrit en Slek die heeft eigenlijk helemaal geen tijdrit en dat is een beetje jammer ja, ja, het is nu, uh, nu 57 seconden dacht ik dus uh, Ja, Oeh. 57 seconden Dus uh, ja, een tijdrit, het is van 46 kilometer En uh, ja, het gaat het zit Er heuvels in Nou, over het algemeen hij nou, is in de Dovinesie ook al gereden Ja En Fr. Claire en Evans hadden toen maar 1 minuut 53 verschil En dan is Effens natuurlijk een, een prof tijdrijder Dus ja, Zeker. het zal waarschijnlijk Effens worden Maar je weet hem nooit, hè, die gele trui weet je kijk van baal dat Lars Boom niet meer mee reed? Ja, hij kopt ook niet meer mee Die is die... afgestapt die had de blessure Een geloof ik ja, ja, de Alchette Speciaal. Maar dat is dus echt misschien wel een van de beste tijdrijders als kanselaren stopt. Ter wereld. Ja, ja ik weet het niet, hij heeft veel grote etappes ook gewonnen, vooral de proloog. Ook, uh, ook de dover, om nog even terug te halen natuurlijk. Dat komt uh -huh. gewoon, hij gewoon blijven drie dagen in het geel door zijn tijdrit. Ja. In de team van Assen, waar we toen bij de verweld daar moesten zien. Toen kon hij helaas niet presteren, maar het is echt een van de beste tijdrijders die Nederlands heeft en uh, hebben. Heeft nou weet ik, weet ik uit ervaring dat een circuit nogal redelijk hoppelig is. Ja. Nou, tot slot een vraag. Ja. Um, welk voetballiedje vind jij het beste eigenlijk? Gewoon uh, You Never Walk Alone van uh, Liverpool. André Hazes met bloed, zweet en tranen bij Ajax. Of voor Nederland, Viva Hollandia. Uh, ja, dan ga ik toch maar voor bloed, zweet en tranen. Want het nummer heeft Ajax kampioen gemaakt. Precies. Door André Hazes hè? Ja. Die heeft, God, nee. de zongen hele arena leden waar dat geniale wil natuurlijk. En ja. dat, uh, dat, zal, ja. dat zal je niet in uh, Brazilië gaan zien in 2014. <laughs> Wat, Hollandia met allen. Wat, wat ik ook wel echt heel mooi vond Ik was bij die wedstrijd dat dan Voor het kampioenschap met Excelsior aanwezig Dat Feyenoord scoort en de hele arena gaat juichen Dat is toch echt ja, gewoon ook iets Ja ik, ik was er ook bij en ik vond nog wel echt Harder te schroeven bij alle, alle, alle Goals van Ajaxcel Ja dat is ja, echt, echt zo bizar ja, echt... het was natuurlijk ook omdat we afhankelijk waren. Ja, en, uh, Ajax was zo afhankelijk. En als dan ja, die ontlading komt, dat is geweldig. Ja. En een je in het stadion op dat moment. Dat stadion is echt gewoon geen minuut of een seconde. Gewoon Het ja, ging ja. echt alleen maar door. Dat is echt bizar. Ja, dat... Mogen we hartelijk dank voor het interview. Is goed hoor. En we hopen je aankomt en seizoen nog wel een paar keer te spreken eigenlijk. Want ja, jij weet best wel veel van Ajax. Ja, maar dat zou mooi zijn. Is goed. Nou, we zullen zien. spreken we dat af. We nee, gaan... We we gaan dan nu luisteren naar uh, de drie Ajax-lieden, Het gaat echt lekker met mij vandaag. Drie voetballieden. Namelijk um, Boots, de Tranen. Daarna hoor je You Never Walk Alone van Elvis Presley. Ja, dat weet ook niemand. Ja. En daarna hoor je Walter Koesman, met van de Vida. Viva la Viva, Oh, Viva Die Viva fout Viva maakte ik dus ook al vanmorgen eigenlijk. Maar ja. En dan gaan wij kiezen welk nummer het beste is. Ik weet hem al, maar. Ik niet. Ja. Deze. Ik weet het eigenlijk ook wel. fout gedaan als ik terugkijk in de taal At the end of a storm is a goal.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 Ga staan en laat het klinken, een prouwseist tot de tent. We zullen samen drinken. Je bent hier wie je bent. we zingen nog één keer. We zijn er weer bij en dat is prima. FIFA Hollandia, we houden van het leven, de liefde Geplust, we zijn er weer bij En dat is prima Viva Hollandia oh We houden van het leven De liefde en de rust We feesten door tot zaterdag Nog lang niet uit. uitgeplust, we zijn er weer bij En dat is prima Viva Hollandia oh We houden van het leven de liefde En de rust We feesten door tot zaterdag ja, ja. ja, we zijn er bijna. We zijn bij. Ja, schijnen, bye -bye. Ja, Wij zijn er ook weer. Oh nee, we gaan alweer bijna. We, we, we gaan er alweer bijna bij. Nou, dat rijdt ook natuurlijk niet, hè? Nou, laat maar weer. Nee. Ik faal weer hard. En lekker. eventjes een zo lekker achtergrond, ziek je. Ina. Dit was de uitzending, man. E. Het is nou? gaat snel, hè? Met de leuke gasten. Precies. Want wel de bas van Ajax 1 aan de telefoon. Hij uh, heeft ons eigenlijk best wel goed op de ogen gehouden van Ajax. Ik vond dat. Uh, Leuke gast Leuke gast Daarvoor hadden we Mario van der Ende Dat is uh, bijvoorbeeld een uh, FIFA lid over de scheidsrechters Gaat hij dan bij de FIFA Ook heel leuk En ja. we hadden een profvoetballer Levchenko Levchenko ja. Ook een leuk interview vond ik is Wel bekend als oud uh, Groningen voetballer Ja zeer bekend als oud Groningen voetballer zelfs Maar wat ik dus aan hem wou vragen Vertel Maar jij moest weer per se eerst Was Hij heeft getraind Ja Maar hij heeft nergens een contract Nee dat heb ik gevraagd Wat dan ik vroeg aan hem, uh, hoe zit het daarmee met de transfers? Ja toen zei zeiden, ja, uh, er komt wel wat aan Ja. Hij zegt, dan moet je met, met Twitter en met Facebook op de hoogte houden Ja, maar waarvoor, waar heeft hij dan meegedraind? Van mij heeft hij met meegedraind okay. En Veendam is dan weer de jeugdopleiding van Groningen En daar zal hij wel wat mensen kennen Oké okay. dus. Maar hij is in ieder geval ergens meegedraind Hij heeft ergens meegedraind Oké okay. Alleen maar, ik uh, verwacht dat hij naar Vitesse gaat Ja? Ja Zon van de bron, hè? John van de Maron. Ja, ook een hagernees. Ik vind het echt een uh, geslachtuitzending. Ik ook wel. Met uh, nieuwe uh, dingetjes. Zoals uh, applaus en zo. Ik vind dat ook wel een uh, leuk iets. Toch? Ja. Ik zal we nog, nog een paar even doen? Gewoon tussendoor. Jij bent Met echt, echt ja, verslaafd hè? ik ben heel verslaafd aan uh, deuntjes. Bijvoorbeeld deze. Niet. Oh ja. Deze. Heb je gehoord? Ja, dit, dit zijn jouw deuntjes. Maar, maar ook ik, deze? Hoor, hoor, hoor. Oh. Nee, dit was, dit was gewoon heel zielig voor jou. Oh. Ging Vind ik echt heel. Jammer. Oh. Ja. Maar ja, ik heb nog wel een leuke vraag voor jou. Nou, vertel, vertel. Um, wie zit er aan de tafel bij Football International? Ja. Dat zijn uh, Wilfred Genee. Ja. Ja. Uh, Johan Derksen Ja. René van der Gijp. Ja. En. Niemand. niemand. En bij Tour du Jour? Tour de Jour is eh. Uh, Danny Nelensen. Ja heel veel Gené. Ja. En die andere twee ken ik niet. Ah. Oh. Hé, oh, eh, hey, uh, gaat Jacob zijn eh uh, gast? Ja, eentje die heel uh, raar he? praat. een beetje Twins. Een beetje Twins. Kom uit Boonland. Ja, dat. Nee, hij komt uit. Uit uh, Twin. Nee. Ja. Uit Twin. Hij komt, tis, hij komt uit trennen. Het is een Zeeuw. Hij komt uit Trent. Het is een Zeeuw. Hij komt. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Gert draak ja, komt van zeker uit Trent. dat dus okay. echt 100% zeker. Ik dacht dat een zeeuw was. Nee, zeeuwen praten niet, zeg maar, die praten redelijk Nederlands, maar niet uit Tven. Niet uit Tven? Nee, ik kom uit Twin. Oké. Okay. Maar gisteren was Erik heel ook gast en praten ook een beetje zo en ik kom er ook vandaan. Meer niet. Meer niet, nee. Oké. Okay. Luke? Ja, was was best wel geslaagd neus, hè. Als ik iets antwoord en dan ga je. Zo praten. Of glimmer. Dus. Ik kan nog heel glimmer, zou deze zeg, je? Dat is een beetje Belgisch natuurlijk, maar ja. Ja, want die praat ook zo, hè. Dat is ook helemaal te beeld op. Ali. Ah. Zullen we maar even gaan luisteren naar Gavin Ducro? Ik vind het uh... goed. Oh, Chariot. Dit, Dit nummer is echt een gouden oude natuurlijk, hè. een gouden oude. Wij wensen u een uh, hele fijne avond toe. en uh, Een fijn weekend. Tot volgende week. Tot volgende week. Leaning on the mother tree, I said to myself, "We all lost her." Your favorite fruit is chocolate-covered cherries, and see watermelon? Oh, nothing from the ground is good enough. Body rise, look—we're so.